In Breda heeft de rechtbank een man vrijgesproken... omdat het Openbaar Ministerie hem het verkeerde ten laste heeft gelegd. Het Openbaar Ministerie vervolgde de man voor een poging tot overval. Volgens de rechter was er sprake van een voltooide overval... bij een woning in Rozendaal in maart van dit jaar. De verdachte namen 71.000 euro, meerdere zakken marihuana... paspoort en andere documenten mee... maar lieten de buit later achter in de tuin van het huis... Volgens de rechter zijn de daders enige tijd in het bezit geweest van de buit. De rechter vindt dat de diefstal daarmee als voltooid kan worden beschouwd. Ook al zijn de spullen achtergelaten. Het weer, het is overwegend bewolkt. En vooral in de kustprovincies komen buien voor. Het is zo'n 9 graden. Overdag komt af en toe de zon tevoorschijn. In de ochtend is de kans op buien het grootst. De middag verloopt grotendeels droog. En het wordt niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Anne de Jong en Ingeloe Stol... Goedemorgen. U luistert naar de speciale WNL-verkiezingsnacht. Het is zover. 12 september. Om half acht gaan de stembussen open. En deze nacht sluit WNL met u de verkiezingscampagne af. In het komend uur hoort u Richard de Mos over zijn favoriete campagnemoment van 2012. EO-presentator Herman Wechter die kans maakt op een plek in de Kamer. En dit uur hebben we ook een studiogast die ook in de Kamer kan komen. CDA-kandidaat Dave Ensberg. Wilt u nu reageren op de uitzending? Bel dan even naar het gratis nummer 0800 1121. En bent u nu een kandidaat ja. voor die Kamer. Bel dan ook even, want zojuist hebben we ook... voor de Liberaal-Democraten gewoon even een gratis campagnemomentje uitgedeeld. Ja. Gewoon even een minuut reclame op de radio. Wie wil het dan niet? Nee, ik kan me zo voorstellen dat als je op de lijst staat voor de Tweede Kamerverkiezing... 12 september is, dat je niet lekker kan slapen. Precies. Radio 1 aanzet en dan dit toevallig hoort. Nou, het kan nog even een paar voorkeursstemmen binnenhalen. 0800-1121 voor alle kandidaten op de kieslijsten. Ja, we houden je de hele nacht op de hoogte rondom de belangrijke dag van vandaag... En het is ook een belangrijke dag voor onze eerste studiegast van vandaag. Dave Ensberg is voor het eerst kandidaat Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je in de studio bent gekomen. Dankjewel voor de uitnodiging. Je kon niet slapen, dus je dacht, dan schrijf ik maar aan. Zo is dat. En mevrouw had echt volledig genoeg van mij, dus ik uh, <laughs> ben gelijk ja? hier in de heel toe gereisd. Ben je zenuwachtig? Nou, het is een hele spannende dag. Het is inderdaad de, nou, de eerste, eerste verkiezingen van mij, maar zeker niet de laatste. Het was ontzettend gaaf om dit mee te maken. Echt zeker die, uh, die campagne. Alle mensen spreken debat en weet ik het allemaal. Fantastisch. Wat een prachtige ervaring. Ja, want hoe, hoe heb je campagne gevoerd? Of hoe is dat gegaan voor jou de eerste keer? Ja, ik heb campagne gevoerd, ook vooral in de vorm van een voorkeurscampagne. En ik heb mijn eigen ja, website laten ontwerpen, mijn eigen huisstijl. Ik heb zelfs mijn eigen visie op Nederland ontwikkeld. Een manifest geschreven over het nieuwe, het nieuwe wijheid dat. En eh, nou, op, op basis daarvan ben ik echt afgelopen maanden, afgelopen weken... actief geweest in het land, vooral in de grote steden. En op zoek gegaan naar jongeren en mensen met een biker op de hele achtergrond... die het leuk zouden vinden om mij te gaan stemmen morgen, vandaag. En, en hoe is er op jou gereageerd? Heel positief, heel positief. Ja. En uh, zeker ook voor een jongen die net uh, lid is van een politieke partij... dat hij nu zo enthousiast campagne voert. Nou, ik ben echt uh, ontzettend goed ontvangen. Zowel bij uh, verschillende politieke partijen als bij kiezers. En we zullen zien wat het, uh, wat het oplevert. En was het dan een politieke ambitie voor jou... om zeg maar, uh, naar de Tweede Kamer toe te gaan en is het CDA daarin in naartoe getreden? Of was het altijd ik wil wel bij het CDA zitten? Het nou ja. klinkt nu van ja, ik heb, ik heb pas net aangesloten bij een politieke partij. Ja, Ik ben dit jaar lid geworden van een politieke en dan partij. En dan nu al op de lijst. Ja, en dat is het is al een hard geval, heel hard gelopen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb uh, dit jaar besloten besloten lid geworden van het CDA. En dat doe je in 2012 niet omdat je het uh, dat je graag op het plus wil zetten, maar dat doe je vooral uit overtuiging, kan ik je vertellen. En uh, nou, het is allemaal heel snel gegaan. Op een gegeven moment viel het kabinet en uh, kwamen er verkiezingen. Ik op een gegeven moment de vraag van: hé, hey, zou je het leuk vinden om, uh, om over na te denken. Ja, gewoon lid zijn. Ik denk niet dat ze alle leden vragen om op die lijst te komen. Ik ben nee. zo schaars zijn kandidaten en ook weer niet. Hoe zijn ze bij jou uitgekomen? Ja, blijkbaar heb ik zekere kwaliteit. Ik, uh, wat ik in ieder geval uh, meebreng <laughs> naar Haar. Wat dan? Nou ja, als ik mee, wat ik meebreng naar Den, Haag, naar Den Haag is in ieder geval jong enthousiasme. Enorme maatschappelijke ervaring. Ik heb vrij veel uh, neeffuncties altijd gehad. En ik, uh, nou, ik heb een kleurrijke achtergrond. En dat vinden mensen ook belangrijk bij het CDA, om op die, die manier ook diversiteit uit te kunnen stralen. Um, maar wat voor mij, voor mij echt belangrijk is, ik ben in alle Eigenlijk een hart en en CDA-man. Ik ben pas dit jaar lid geworden van een partij. Maar als je kijkt naar mijn levensgeschiedenis. Mijn moeder was lichamelijk gehandicapt bij mijn geboorte. En vanaf, vanaf dat moment hebben wij steun gehad als gezin van drie zaken: familie. Ten tweede, de kerk. En ten derde, een maatschappelijke organisaties als de Zonnebloem, die altijd mijn moeder bezocht. Eens in de zoveel tijd. En de kerk die er altijd voor ons was om ook inspiratie te geven, kracht te putten. En ook uh, gewoon praktische zaken. En als het gaat om de familie, ook om te helpen met, met de praktische eh, eindjes aan, aan kno knopen te, uh, te, uh, te binden. En ik vind het echt heel erg belangrijk om te benadrukken dat juist uh, de overheid wat dat betreft niet in zicht was, maar wel de kracht van maatschappelijke organisaties, familie en de kerk. En dat is echt precies waar het CDA voor staat: ruimte geven aan de samenleving, een kleinere overheid en vooral kijken naar, de, naar het wij, het wijgevoel. Dat vind ik echt belangrijk om, uh, om ook uh, bij het CDA te treffen. En dat is ook de reden dat ik bij het CDA lid ben geworden. Als we dan kijken naar je tijd voor het CDA, wat stemde je toen? Ik stemde op verschillende politieke partijen. Je was een zwevende kiezer? Ik was een zwevende kiezer, moet ik eerlijk zeggen. Ik, was, ik noem mezelf ook wel eens een puber... die eigenlijk heel erg verliefd was op... Uh, of eigenlijk echt heel erg veel hield van het CDA... maar tegenaan stopt, schopte vanaf de zijlijn. Hè. Dus echt van ja, ik hou wel van het CDA... maar het, het is niet helemaal wat ik wil. En dan ga ik juist extra hard, tegen, uh, extra hard voor zijn. En dit jaar ben ik toch op eigenlijk mijn puberteit overst overstijgend... en ik heb eigenlijk uh, dit jaar eigenlijk uit de kast gekomen. En dan uiteindelijk... Naar het CDA gegaan. Voorkeurscampagne ook actief gevoerd, uh, begrijp ik. Is misschien ook wel nodig, zo op plek 27. Daar kunnen we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Want je komt nog een aantal keer terug, natuurlijk, dit uur. Alvast uh, bedankt. En uh, tot straks, Dave Ensberg, dus CDA. Nou ja, uh, potentieel Tweede Kamer. Dit laat het daar uh, verder nu met het krantenoverzicht. Want terwijl ons land langzaam wakker wordt... liggen de kranten alweer bijna op de stoep voor de kiosk. Wij zijn uw dagblad bezorgen. Net voor met het belangrijkste nieuws uit de ochtendbladen. Te beginnen met trouw. Net zoals in alle andere kranten... volop aandacht voor de verkiezingen vandaag. Op de voorpagina zien we een strip. We proberen het te beschrijven. We zien Samson en Rutte op de atletiekbaan net voor de finish. Het is onduidelijk wie als eerste de streep haalt. Hoe dan ook de langste Pinocchio-neus zal als eerste de eindstreep passeren. Trouw recenseert ook alle lijsttrekkers. Jolande Sap en Siebrand Buma worden gespaard met twee sterren. Alleen Hero Brinkman moet het met één ster doen. Hij heeft aandacht genoeg, maar het electoraat ziet dat niet zitten. Diederik Samson en Henk Krol krijgen vijf sterren. Ze kunnen dé revelatie van deze verkiezingen worden. De One Issue-partij lijkt dankzij Krol een gevoelige snaar in de maatschappij. ...bij te raken. In Spits gelukkig ook ander nieuws dan de verkiezingen. Duitse onderzoekers voorspellen dat er een griepepidemie naar Europa komt. De onderzoekers baseren hun voorspelling op statistieken uit Australië. Daar is op dit moment een griepseizoen gaande... en dit jaar zijn er twee keer zoveel mensen als normaal geïnfecteerd met het influenzavirus. Internationale reizigers zorgen ervoor dat het virus ook Europa bereikt. De Vlamingen winnen vaak met het groot diktee der Nederlandse taal. En dat is niet zo gek. Spits schrijft dat de Vlamingen een betere woordenschat hebben dan wij. Nederland in onze leeftijdscategorie scoren uh, hoger dan, uh, de, nee, dan daar scoren de zuidenburen hoger. Dit blijkt uit een onderzoek van 1500 respondenten die alle een intelligentietest van anderhalf uur deden. En dan de Telegraaf, die openen met de mooiste kop van de dag, rechtsom of Samson. De grote vraag is wie het torentje ingaat. Blijft het de 45-jarige Mark Rutte of moet hij plaatsmaken voor de 4-jaar-jongere Diederik Samson? Pechtold lijkt geen winst te maken en voor het CDA van Sibran Bouma dreigt een fiasco. Ook op de voorpagina lezen we dat de politie op zoek is naar de 34-jarige Ali Aghar Bijou. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige overval van vorig jaar op het geldtransportbedrijf Brinks. Het is onduidelijk waar de man nu is. Vermoedelijk is hij gewapend en mogelijk gevlucht naar Marokko. Bij de overval ruim een jaar geleden werd 12 miljoen euro buitgemaakt. En tot zover het nieuws uit de kranten van vandaag. Het is bijna tien over vier. U luistert naar Radio 1, de WNL-verkiezingsnacht. Zometeen het favoriete moment van Richard de Mos in deze campagne van 2012. Maar eerst gaan we luisteren naar Raccoon met Freedom.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 Het is bijna kwart over vier, Freedom van Raccoon op Radio 1. In de verkiezingsnacht van WNL, wij sluiten eigenlijk een beetje de campagne af. En waar het denk ik ook de laatste loodje van de campagne zijn, is bij GroenLinks. Ja, want we hadden zojuist opgeroepen van kandidaten die in de Kamer komen, wellicht... mogen even inbellen voor een campagne-momentje. En dat heeft Lisa Westerveld vanuit het campagnecentrum van GroenLinks ook gedaan. Ze is de nummer 17. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Jij dacht, zo'n campagne-momentje, dat zie ik wel zitten. Ja, en we zijn hier ook nog met uh, verschillende kandidaat Kamerleden, dus wij dachten toen we dat hoorden van dan bellen we sowieso even. <laughs> Want met wie ja. zit je daar allemaal? Ik zit hier met uh, Niels van den Berg en Niels staat in nummer 8 bij GroenLinks. En ik zit ook met Anne Schultema. die zit achter mij te werken. We zijn trouwens ook te zien via de livestream als je op de site van GroenLinks gaat kijken, dan zitten wij uh, met z'n drieën keurig in beeld. En er zijn bij ons nog zo'n 15 andere mensen die hier uh, aan het werk zijn. Misschien nog wel meer. Ja. Het is misschien een beetje een gekke vraag om kwart over vier. En is het ook heel erg logisch. Maar wat doen jullie op en wakker en bij GroenLinks nu? Want het is, het is diep in de nacht. en De meeste mensen pakken nog een beetje slaap. Ja, ja. Nee, hier zitten achter mij heel veel mensen te werken, want we krijgen ook gedurende de campagne heel veel vragen binnen van potentiële kiezers en mensen die gewoon wat meer willen weten over... Maar ook een kwart over vier s'nachts? Nou, er zijn ook vanavond, ik zat net nog een mailtje te beantwoorden van iemand over onderwijs. toen ik daar op keek, die stuurde dat om vier over twee. Die zat net te beantwoorden. En er zijn ook nog wat mails van vandaag die gewoon vandaag niet beantwoord konden worden. En daar zijn we nu ook mee bezig. Nou, we, krijgen, we geven jullie even een kleine minuut ja. campagne. Dan gaan we erop reageren. Wat, uh, wil, je, wil je mij wat laten zeggen of ja. zal ik even nieuws uh, geven? Nou, je, je, je hebt een minuutje om campagne te voeren. Dus, dus uh... wie dat doet, dat maakt... Ja, dat, zoals geef me even, even aan nieuws. Ja. Niels, de nummer 8 op de lijst. Niels van der Berg. En, en uh, is wakker en zit in het campagnecentrum van GroenLinks... vraag te beantwoorden van uh, potentiële kiezers... of gewoon mensen die vragen hebben... Uh, wordt nu naar de telefoon gehaald. Niels van den Berg. Goedemorgen. Bent u daar? Kijk, heel ja, vroeg nog zeker. wakker. Um, ja, zeker. U heeft een minuut de tijd om de laatste mensen toch nog even over te halen... om op GroenLinks te stemmen. Wat zou u tegen ze willen zeggen? Ja, GroenLinks wil groen en sociaal de crisis uit. door te investeren in schone energie en energiebesparing. Dat levert banen op, uh, groene economische groei. En wij willen vooral ook de kosten van de crisis eerlijk delen. We willen niet bezuinigen op de kansen van mensen... want we vinden dat iedereen eerlijke kansen verdient... Dus wij investeren juist in onderwijs. We investeren ook in uh, passend onderwijs en het persoonsgebonden budget. Uh, en we maken dus werk van die groene economie. Nieuwe banen, nieuwe werkgelegenheid. En zo kunnen we groen en sociaal de crisis uit. En uh, dat is wat Nederland nu nodig heeft. Niels van Berg, de nummer 8 op GroenLinks. En onze studiogast is van het CDA, Dave Ensberg. En die wil daar wel even op reageren. Wat ik echt belangrijk vind als CDA is om te benadrukken dat de mogelijkheid om de crisis uit te komen ligt vooral bij de samenleving, bij ondernemers, bij bedrijven, bij mensen zelf en minder bij de overheid. Dus ik ben benieuwd hoe GroenLinks daar tegenaan kijkt. Voor mij is het de overheid voor een deel het probleem, niet de oplossing. En ik zie dat de GroenLinks altijd gebruik maakt van de overheid om de crisis op te lossen. Hoe ziet Niels dat? Nou, kijk, ik ken Dave een beetje, we hebben verschillende debatten met elkaar gehad. Kijk, het, het interessante is natuurlijk dat de samenleving, ondernemers, burgers... die willen nu veel verder gaan op het gebied van verduurzaming dan de overheid. Het is juist de overheid die veel burgers en ondernemers in de weg zit. Zo geven we nog bijna 6 miljard per jaar aan fossiele subsidies uit als overheid. En daar moeten we mee stoppen om ook groene ondernemers en groene burgers... de ruimte te geven om uh, te verduurzamen. Want zij willen wel, maar de overheid werkt ze tegen. Hoe, hoe kijk jij naar dat verduurzamen, Dave? Ja, dat is hartstikke belangrijk, maar wat mij betreft moet altijd een balans zijn tussen economie en ecologie. En in mijn idee, en ik denk dat zij heel erg gepassioneerd zijn bij GroenLinks... maar schieten zij te ver door naar één van de twee, naar ecologie. Ik denk dat je echt daarin handen had, want zij moeten, moeten treden. Als ik met ondernemers spreek, dan hebben we dus ook ruimte... om zelf te kijken hoe ze dat willen invullen. En ik denk dat GroenLinks daarin te veel voorschrijvend is... te veel eigenlijk normatief is als het gaat om ondernemers de maat te nemen... om te investeren in een groene economie. Dat, zou, dat is mijn, mijn mening, maar ik denk dat ze wel dat doen... vanuit een hele positieve grondhouding, dus daar, daar dank ik ze zeker voor. Uh, maar ik zou een andere keuzes maken. Ik denk niet dat jullie om uh, kwart over vier uh, ochtends, uh, uit deze principiële verschillen tussen het CDA en GroenLinks gaan komen. We houden wel een beetje van positiviteit hier op de radio. Niels, zeg het even iets aardigs over het CDA en misschien Dave in het algemeen. Jullie kennen elkaar een beetje. Waarom zouden mensen als ze niet op GroenLinks stemmen misschien toch op Dave moeten stemmen? Nou kijk, ik vind Dave sowieso een, een hele aardige man en een goede kandidaat voor het CDA. Ik ben er natuurlijk niet eens met zijn standpunten, maar ik waardeer wel zijn complimenten voor onze visie. <lacht> Slim. <lacht> nou ja, wij hebben de degens gekruist en ik weet, ik weet wel dat Dave uh, zijn hart op de, op de juiste plaats heeft. Dus als mensen dan toch CDA moeten stemmen, dan uh, kunnen ze goed op Dave stemmen. Maar ik raad ze vooral aan om op een partij te stemmen waarbij niet alleen het logo groen is. En ja, dan kom je toch bij GroenLinks, als je ook een inhoudelijk groen verhaal wilt. Ja, nu laten we Dave uh, Ensberg ja. natuurlijk ook even reageren. Wat Graag. vind je van, van Niels van den Berg? Heeft hij ook een goed hart? Ik vind dat Nieuws een fantastisch grote en mooi groen hart heeft ook. En ik, ik wens Nieuws sowieso als persoon het allerbeste toe. GroenLinks als partij ook. Ik, wat ik bij Nieuws zo mooi vind is dat hij zo enorm bedreven is, gedreven is om iets van zijn partij te maken. Zeker met zoveel tegenslag in de peilingen. Daar kan ik over meepraten als CDA. Maar Nieuws laat zich daardoor niet uit het veld slaan. En waar, ik denk waar we elkaar kunnen vinden, is dat zijn investering, investeringen GroenLinks in het onderwijs. en de manier waarop wij tegen het onderwijs aankijken, ook heel dicht bij elkaar liggen. En ik denk dat we daar echt met elkaar Nederland ook sterker kunnen maken na, na 12 september. Kijk, zo zien we al bijna samenwerking ontstaan hier om kwart over vijf, vier uur ochtends. Niels van den Berg vanuit het campagnecentrum van GroenLinks, dank je wel. 24 uur per dag gaat het daar door volgens mij, hè? Ja, we gaan nog even door. Nog 16 uur en 42 minuten en 11 seconden totdat de stemmen sluiten. Kijk, we wensen je heel veel succes. Aan jullie heeft het niet gelegen. Dankjewel vanuit de... vrijwilligers op de achtergrond die keihard bezig zijn om alle telefoontjes en mails te beantwoorden. Ja. Heel goed. Niels van den Berg, de nummer 8 van GroenLinks, dus live vanuit het campagnecentrum. In eerder hoorden we ook al Lisa Westerveld, de nummer 17 op de kieslijst voor GroenLinks. Al de hele nacht vragen we trouwe politieke volgers naar hun campagnemoment van 2012. En nu is de beurt aan PVV'er Richard de Mos... die de campagne noodgedwongen van de zijlijn heeft moeten bekijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was dat voor u vanaf de zijlijn meekijken? Nou ja, dat was na zes jaar lang uh, intensief politiek uh, best moeilijk, moet ik zeggen. Ja, was het niet het soort van bevrijden dat u dacht... nou, hm. daar zit ik niet meer tussen? Nou ja, goed, dat, uh, dat gevoel dat we... Uh, dat, Komt nu, nu ook op je, dat je dan je eigen weg gaat en dat je dan, uh, nou ja, dat je dan helemaal tot rust komt. En dat je dan uh, ja, ook weer andere dingen ziet in het leven. En, uh, ja, ik ben nu uh, lokaal met wat uh, dingen bezig. Ik ben gisteren allemaal hm. geworden van het schaatscentrum de Uithof. Dus uh, we gaan gewoon verder met, met andere mooie dingen. Nog wel onder de PVV-vlag of is dat echt verleden tijd? Nee, de PVV-vlag uh, wisselen we in. En, uh, we gaan verder onder een, uh, onder een nieuwe vlag met uh, nieuwe hm. kansen en nieuwe uitdagingen. Ik kan me wel zo voorstellen dat ondanks dat u niet meer bij de PVV zit en niet meer op de kieslijst staat... u toch de, um, de verkiezingen, of tenminste de campagne, ontzettend goed gevolg heeft. Um, en, en we hebben u natuurlijk ook gevraagd naar uh, wat u betreft het belangrijkste... of misschien het meest opvallende moment in de campagne. Waar heeft u voor gekozen? Nou, Ik heb gekozen voor uh, Diederik Samson. Ik heb uh, met Diederik veel uh, debatten gevoerd uh, over het uh, klimaat. Mm -hmm. Ja, en ik vond dat uh, Diederik één ding heel erg goed deed. Dat was uh, dat hij uh, niet meer boos werd zoals vroeger. Mm. Was dat was de kunst om hem op de kast uh, te krijgen. Dat vond u ook leuk om te doen, mm. toch? Hem op de kast jagen. Ja, hoe hoger op de kast uh, die zat, hoe mooier het was. Nou, laten we even luisteren naar een stukje van een debat volgens mij met, uh, met Diederik Samson. Meneer Wilders, ik zat niet in het theehuis... Ik liep op straat als straatcoach. Ik heb letterlijk de klappen mogen opvangen ja. wat integratie kan betekenen als het misgaat. Ben u voor minder en, daarom, en daarom sta ik niet zoals u te roepen langs de zijlijn over massa-immigratie. Minder... Het woord is aan waar? de heer Samson. Ben u voor minder immigratie? Het woord is nee, aan de heer ik, ben niet, ik ben voor betere integratie en dat is hard werken. Dat Grenzen is hard werken bij de straat. Van dat is hard werken door wethouders zoals Lodewijk Asscher in Amsterdam... die school voor school verbetert ja. om de kansen van die kinderen te vergroten. En voor burgemeesters als Eberhard van der Laan in ja. de top 600... En hun broertjes aanpakken. Ja. Ik komt er niet goed uit. Integratie is hard werken. Ik ga ja. Niet ja. terug naar de, de stelling, heren. Heen. Ik ja. ga ja. terug naar de stelling, heren. De verzorgingsstaat. Dit was de een klein staat. stukje van een van de vele debatten. En meneer De Mos, was hij vroeger kwaad om geworden om, om, om dit soort plagerijtjes, pesterijtjes? Ja, hij uh, vroeger zeker kwaad. En dan... Uh, ja, dan kon hij zijn stem wat verheffen en uh, Diederik van nu is iemand uh, ja, die bij het debat van gisteren ook uh, met een glimlach en een, uh, een grap het debat doet, hij was voor mij echt uh, de verrassing. En betekent dat uiteindelijk ook dat u zo'n switch gemaakt heeft van de PVV, dat u misschien zelfs op Diederik Samsom gaat stemmen? Nee, we moeten het ook weer niet vergeten uh, <laughs> maken, maar uh, complimenten, die complimenten uh, toekomt en dat is uh, hij de campagne vind ik heel verrassend, heel erg goed gedaan. Waar gaat u dan wel op stemmen als ik zo fijn mag zijn? Of beroept u zich op het stemgeheim? Nou, u mag dat zeker, ja. zeker vragen. Uh, ik heb natuurlijk meegeschreven aan een, aan een deel van het PVV-verkiezingsprogramma. Ik heb uh, de uh, Milieuparagraaf en de, de Natuurparagraaf. Ja, die komt deels uh, van mijn hand. Ja, het zal dan een beetje vreemd zijn om andere partijen te stemmen. Maar ik voel me ook geen PVV meer. Nee. Dus ik denk dat ik deze keer blank stem. U gaat uitblanken stemmen, dus niet, niet ja. echt niet meer. er zit toch nog een beetje, nou ja, laten we zeggen, de, de, de nare gevoelens richting de, de Pvv. Of... Ja, ik voel me wel uh, na zes jaar trouwens, voel ik me wel uh, ja. erg aan, aan de kant gezet. Maar uh, ja, het zou ook een hypocriet zijn om nu te zeggen dat het hele programma niet. Uh, niet en, duurt, maar maar toch, kiest dan, en toch kiest u dan en toch dan wel voor de, de, de, de, niet uit de school te klappen. Want er zijn meer mensen uit de Pvv gaan. Dat kan nu niet ontgaan zijn. En nou, de, de boeken worden erover geschreven en uh, langere interviews erover. En toch ja. doet u dat niet. Nee, wat heb je eraan? Ik heb altijd uh, van mijn grootmoeder geleerd wie goed doet, wie goed ontmoet. Dus uh, ik moet nu gewoon verder met uh, mijn eigen leven. Ik heb ook zes hele leuke jaren gehad. Mm. Uh, dus uh, ja, ik heb helemaal niet de behoefte om, uh, om de vuile was buiten te hangen. Dus uh, de vuile was doe je in de wasmachine en dan ga je helemaal niet meer redden. Nou, we bedanken u voor uw campagnemoment van 2012, Richard de Mos. Graag gedaan. Zometeen gaan we verder praten met onze studiogast van de CDA, Dave Ensberg. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Nia June, The World Awaits. June, The World Awaits, op Radio 1. Het is drie minuten voor half vijf. Een spannende dag voor heel veel mensen die op de kieslijst staan. En die mensen die nu al wakker zijn en hebben besloten Radio 1 aan te zetten... die willen we graag spreken, want... Je kan er nog wat aan doen. Je kan niet alleen in spanning blijven zitten... en kijken of je genoeg voorkeursstemmen krijgt... of jouw partij net wel die extra zetel haalt. Nee, je kunt ook bellen. 0800 121 Sta je op een kieslijst, al is het voor mens en spirit. De Libertarische Partij, de VVD, de PvdA, het CDA. Het maakt ons niet uit. Iedereen 0800 mag campagne voeren. 1121. Als je maar op de kieslijst staat. Ja, precies. 0800 1121. Maar het is twee minuten voor al vijf. Dus eerst tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met Robert Smit... Achterlo afgelopen uur brachten wij het nieuws dat Barack Obama en Benjamin Netanyahu een telefonische vergadering hadden. Uh, daarin werd gesproken over het nucleaire programma van Iran. Nu heeft het Witte Huis laten weten dat de Verenigde Staten en Israël wat dat betreft eensgezind zijn. Beide landen zijn vastberaden om Iran te laten stoppen met het nucleaire programma. Eerder sprak Netanyahu kritisch over de manier waarop grote wereldleiders met de situatie in Iran omgaan. Hij liet toen weten dat er zo snel mogelijk een lijn moet worden getrokken. Volgens Israël zou de situatie met de dag dreigender worden. De Verenigde Staten roepen Japan en China op om het hoofd koel te houden. De Aziatische grootmachten zijn verwikkeld in een ruzie over een aantal eilanden in de Oost-Chinese zee. Al jaren liggen beide landen overhoop met elkaar wat betreft de eilanden. De situatie is nu verergerd nu Japan aankondigde... de eilanden van particuliere eigenaren op te kopen. China stuurde daarop twee marineschepen naar de eilanden om een signaal af te geven. Ja, en dan de beurs in Azië, want daar wordt ja, volop gehandeld. De nica index is deze nacht flink gestegen. Met een winst van 1,3 staat de Japanse beurs nu op ongeveer 8920 punten. En tot slot nog het weer met Stijn van Antwerpen. Van Stijn, hoe zit het met het verkiezingsweer? Er sprijgt over het land vallen er op deze verkiezingsdag enkele buien... maar er is ook ruimte voor de zon. De temperatuur komt uit rond een graad of 16 in de kustgebieden... tot 17 graden in het binnenland. Aan het begin van de avond volgt er een regengebied vanuit het westen... en neemt de wind met name aan de kust in kracht toe. Morgen overdag dan schijnt van tijd tot tijd de zon... en neemt pas laat op de ochtend de kans op een enkele bui toe wordt 16 tot 17 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Naarmate we het weekend vorderen wordt het minder wisselvallig en liggen de temperaturen veelal rond de 17 tot 18 graden. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. Het is precies half vijf uur. luistert naar Radio 1, de wnl verkiezingsnacht. Zometeen bellen we met oud-campagnestrateeg van Barack Obama, Kirsten Verdel. Zij vertelt haar favoriete campagnemoment in de, uh, de Nederlandse verkiezingsstrijd. Maar uh, eerst gaan we... Ja, naar uh, misschien een stukje campagne gewoon weer op uh, Radio 1. Dave Ensberg, kandidaat Tweede Kamerlid voor het CDA. Nummer 27 op de lijst. Is dit campagnevoeren die hier nu zit? Of vind je het ook gewoon een beetje gezellig? Beiden, nee, Het is vooral dat ik het hier ontzettend gezellig vind. Ja. Maar het is ook inderdaad voor die luisteraar, die die, niet, die die nog niet weet waar hij of zij op gaat stemmen. Ja. En denkt van, hé, hey, ik ga hem zien voor het CDA. En als ik een keuze maak voor het CDA, ga ik voor nummer 27 van de lijst. En dan vind je het niet erg om tussen vier en vijf nog naar Hilversum te komen... om daar in hier de studio over te vertellen? Nee, het is ontzettend leuk. Ja, het is voor mij als, als Nederlander ontzettend leuk om überhaupt een keertje bij, bij deze radio studio <lacht> te mogen zijn. Dus nee, het is ontzettend leuk, ja. Uh, over je campagne. Um, je, je hoorde op een gegeven moment, ik sta nummer 27, uh, je zag de peilingen toen ook van het CDA, dan is het niet 1 en 1 is 2, je komt in de Tweede Kamer. Dan moet je eigenlijk wel, als je toch in de Kamer wil komen, en zeker volgens mij heb je die ambitie, die straal je helemaal uit, um, dan moet je een, uh, een, een voorkeursstemmencampagne op, op, op poten zetten, terwijl die eigenlijk bijna nooit slagen. Alleen Pia Dijkstra is het gelukt. En die kent iedereen van televisie toen voor D66. Um, heb je, hoe heb je dat opgezet? Nou, de tweede trouwens die het ook gelukt is, is Sabine de uitslag van het CDA. Niet te vergeten. En uh, wat, mij, wat ik heb gedaan is, ten eerste, want ik hou echt heel erg van, van plannen. Gewoon geschreven hoe moet ik, moet ik deze campagne succesvol afronden. En dat betekent in eerste instantie zorgen dat mijn naast bekendheid wordt vergroot. Met dat negatieve nieuws ook erbij, uh, wordt er ook bij. Dus uh, via geen stel.nl zijn er berichten over mij verschenen. En, en daarnaast heb ik heel veel geïnvesteerd in waar sta ik voor? dat dus, stond uh, dan op geen stijl? Ja, dat stond bij uh, anti-discriminatie, Bobo discrimineert. En dat stond erbij dat ik een excuusneger ben en weet ik het allemaal. Uh, nou, ik prima als ze me over schrijven in, in die <laughs> fase van, uh, van de campagne. Het staat ook helemaal nergens op, maar het mag allemaal. Maar je had in je campagne ook een soort rap geschreven? Vertel daar eens wat over? Ja, ik heb een visie geschreven op Nieuw-Nederland. Toen waren ik op een gegeven moment, 2,5 weken geleden, heb ik een prijs mogen uitreiken aan jonge rappers uit Tilburg, Zeven Zegels. En die, die heb ik op een gegeven moment gevraagd: van, hey, Zou je het leuk vinden met jouw talenten een rap te schrijven over mijn toekomst of mijn visie op Nederland? En dat hebben zij gedaan en dat is echt fantastisch geworden. Nou, we kunnen er even naar luisteren. Diversiteit, hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik. Hier ben jij, hier ben jij, hier ben jij. Het kenmerk van onze, van, onze van onze maatschappij. Dit is het nieuwe wij. Dit is het nieuwe wij. Diversiteit. Allemaal verschillend. En toch zijn we gelijk. Dit is het nieuwe wij. Diversiteit. Dus kom op voor jezelf en kies voor mij. Kies voor wij. Dit is het nieuwe wij. Diversiteit. Allemaal verschillend. En toch zijn we gelijk. Dit is het nieuwe wij. Diversiteit. Dus kom op voor jezelf en kies voor mij. Kies voor wij. Verschillende culturen, verschillende karakters, verschillende figuren. U luistert ja, toch echt naar radio 1. U uh, heeft het niet verkeerd, uh, Dave Ensberg. Dit is jouw, uh, jouw politiek campagne-rap. Ook ja, dit hoort er echt naast bij. En ik, uh, ik ben echt ontzettend trots op de jongens... ...die op deze manier positief omgaan met hun talenten. Die zetten dat in op een hele leuke manier. En ik zou willen dat meer mensen in Nederland... ...hun talenten op een goede manier ontwikkelen. Want er zijn ook jongens die zeggen... nou ja, ...ik kan ook heel goed hè, uh, snel praten... ...en dan kan ik daardoor bij wijze van spreken ook mensen ompraten... ...en daardoor op een gegeven moment... Uh, ...je talenten verkeerd inzetten... ...en dan kom je eigenlijk in de criminaliteit terecht... En uh, dit zijn jongens die op een positieve manier met het talent omgaan. Maar is dit ook precies de doelgroep die je wil bereiken? De, de, echt die jongeren die, die het idee hebben dat ze niet aan iemand kunnen spiegelen in de Kamer? Ja, ik heb uh, heel, ik vind het heel gek, maar ik heb heel vaak gehoord van ben jij een nieuwe Barack Obama? <laughs> uh, dat ben ik uiteraard niet. Ik ben gewoon Dave Ensberg, een nuchtere jongen uit, uit Nederland. Maar het is wel ontzettend tekenend voor het feit dat jongeren, met zeker met een biculturele achtergrond, behoefte hebben aan een aantal voorbeelden in de politiek van hé, hey, dat is iemand waar ik me aan, aan, aan kan optrekken. Dat is iemand die opstaat staat voor zijn idealen. Die zegt, van, ik wil niet meer toe naar die polarisatie die we lang hebben gehad in dit land. En ik wil toe naar die verbinding, het vertrouwen en het respect, dat wil ik terugbrengen in Nederland. En daarom had ik ook ontzettend daardoor gemotiveerd raak en raakte om ook afgelopen weken ontzettend hard campagne te gaan voeren. Want voor die jongens en meisjes die denken van ja, ik hoor er niet meer bij, mm. eh, ik ben er voor hen. Maar dat geluid dat niet heel erg bekend is, gelijk met het CDA. Je bent een jonge, donkere Surinaamse afkomst. Ook niet heel erg geïntegreerd in het CDA. Verdient die niet een hogere plek dan de 27e? Nou, dat is niet aan mij om te bepalen. Wat ik wel weet, is dat ik dit jaar lid ben geworden van de partij. en dat je dan bij zo'n partij al gelijk op nummer 27 staat. in het verleden ja. gegarandeerde Kamerzetel. Ja, dat is voor mij een grote eer. Dus ik ben ook gewoon blij met wat ik heb. Uh, maar was je niet toch een beetje teleurgesteld? Want echt een verkiesbare plaats vanuit gewoon het aantal zetels, dat werd al heel lastig. Dat wist je misschien al van tevoren. Nou, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma is het zeker nog een hele mooie plek. Want je weet dat de CDA met zo'n uh, zo goed verhaal wat wij nu hebben voor, uh, om Nederland sterker uit de kiezers te halen. Dan weet ik dat uh, als de kiezer op een gegeven moment ons het vertrouwen weer geeft, dat wij weer de grote partij zijn die zeker 27 zetels en meer gaan, uh, gaan halen bij deze verkiezingen dan wel bij de volgende verkiezingen. Nou, je hebt het over verjonging invoeren. Nog even tot slot, staat het CDA daar wel open voor? Nou, wij zijn de partij die eigenlijk het beste is voor de jongeren. De partij die eigenlijk op termijn zorgt voor de meeste banen. Uh, wij willen voorkomen als CDA dat jongeren met schulden gaan studeren. en Dat, je, op die, dat je, schulden hoeft te, je geen schulden hoeft te maken om überhaupt te hoeven studeren. Dus geen sociaal leenstelsel, uh, je overjaarkaart behouden, geen langstudeerboeten. En dat is echt belangrijk voor ons betreft. De jongeren zijn de toekomst van Nederland. Nou, zometeen praten we met je verder, Dave Ensberg, Tweede Kamerlid van het uh, CDA. Zometeen uh, praten we verder met jou. Maar eerst pakken we er nog een campagnemoment bij. Wij laten uh, mensen die de campagne heel dichtbij gevolgd hebben. en nog een beetje verstand hebben voor communicatie of politiek. of er echt direct mee betrokken zijn. Eigenlijk net zoals uh, Richard de Mos net. laten we hun campagnemoment van uh, de afgelopen campagne selecteren. Dat, die vraag stellen wij nu aan uh, Kirsten Verdel, want uh, zij is de oud campagnestratege van Barack Obama en ik nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de, de Nederlandse verkiezingscampagnes wel een beetje interessant... als je die vergelijkt met die van Obama? Nou, tegenwoordig wel, want de vergelijking is steeds makkelijker te trekken... qua uh, campagne, methoden en technieken. Die worden toch wel massaal, uh, ook door de Nederlandse politici, gebruikt. Jij ja, ziet hier veel vergelijkingen? Ja, heel veel. Allerlei campagne, trucs met name... Um, Bijvoorbeeld uh, de, ja, wat, wat Diederik Samson deed in uh, een van de debatten tegen Rutte zeggen van ja nu doet u het weer. Ja. En dat we tot drie keer toe herhalen. Dat is precies hetzelfde wat uh, Ronald Reagan uh, uh, jaren geleden ook okay. al in een debat deed. Ja, we vragen en... dus iedereen naar het campagnemoment. En dit was een van de campagnemomenten voor u. Laten we even luisteren. Ja. Zult u even... Meneer Rutte, u doet het weer. U doet het weer. U doet, het weer. U u doet, doet weer, het weer allerlei belastingen. U, u vertelt... Dat wij de staatsschuld laten oplopen. Bij ons is de staatsschuld in 2017 lager dan bij u. Zegt dus, dat u dat hij jokt? Nogmaals, het is een klein dingetje. Zegt u dat u maar jokt? Omdat u afgelopen zondag ook al mijn collega op deze manier klemree, maak ik er wel een punt van. Honger, in, een Samson. in een democratie mogen mensen van mening verschillen en mensen mogen uw mening onderscheiden en de mijne. Dat zal wat de feiten zijn. Maar dat u de, dat u de mensen belastingen op, één ding op energie, dat u gaat de energiebelasting bedrijfsstand Meneer Rutte, mensen moeten op één ding kunnen vertrouwen. Uw mening, mijn mening, we moeten allebei in ieder geval de waarheid spreken. Bij ons is de staatsschuld in 2017 478 miljard en bij u zie je 9 Meneer miljard Rutte. hoger. Omdat... En u zegt, dit is Ronald Reagan die hier spreekt. Ja, dat is uh, vrijwel letterlijk. Uh, Ronald Reagan zei, uh, there you go again. En nu doet hij het weer, is dus, uh, bijna een letterlijke vertaling. En de truc met zo'n uitspraak is om hem een paar keer te herhalen... zodat hij blijft kleven... Uh. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde uh, type truc wat Wouter Bos uh, een aantal jaar geleden bij uh, Balkenende deed. Die zei van, nou ja, kunt u mij drie voorbeelden noemen van? Nou, waarop Balkenende begon te stotteren en te stamelen. En toen zei Wouter Bos, nou geeft u mij dan twee voorbeelden. Noemt u er dan één? Ja, dan ben je zo uit het veld geslagen als je niet goed voorbereid bent. En dat was dus toen ook zo met Balkenende. Dan zijn dat echt momenten. Die blijven zo'n campagne. Maar kan het ook en... toeval zijn? Of is het echt dat ze gewoon goed gekeken hebben naar die Amerikaanse verkiezingen... in dit geval rekenen en dachten, nou, dit is misschien niet. Uh, Diederik, als het een keer er weer op komt, dan kun je dit trucje gebruiken. Ik weet het van deze niet zeker. Ik weet het van die van Wouter Bos wel zeker. Die was echt gepland. Uh, maar ja, je kunt er vergif op innemen dat een heleboel van... zeker van die one-liners en zo, allemaal gepland zijn. Zeker tegenwoordig. Bij een aantal debatten is het ook zo dat ze van tevoren de stellingen en alles netjes uh, krijgen. Dus dan kunnen ze ook gewoon one-liners voorbereiden. Mm -hmm. nou, het debat van uh, gisteravond zat er ook weer vol mee. Het uh, ja, wordt steeds, uh, steeds meer geregisseerd. Ja, en, en als je dan nog met meer Amerikanen vergelijkt... zijn er nog meer politici die trekjes overnemen van eerdere politici uit Amerika? Nou, het zijn vooral, wat ik zei, allemaal verschillende methoden en technieken. Dus het zijn een aantal uh, debatzinnetjes en zo... Maar het is natuurlijk ook de, de, de manier van uh, uh, hoe je reclamespotjes in elkaar zet... Uh, die steeds persoonlijker worden, die je ook steeds meer ziet. We hebben dit jaar ook veel meer televisiespotjes gezien dan andere jaren. Mm -hmm. Dat is ook eigenlijk heel dat Amerikaans, zijn... of niet? Ja, dat is ontzettend Amerikaans. En daar is het nog veel erger, hoor. Want je hebt daar in uh, sommige districten, uh, die in steeds liggen... als je daar in een uur televisietijd 20 minuten reclame hebt... en dat is heel gebruikelijk... Dan kan het zijn dat die hele twintig minuten gewoon met hetzelfde spotje gevuld zijn. Nou, daar word je helemaal gestoord van. Hier is dat nog net niet zo, maar ik heb wel met name van de VVD en de Partij van de Arbeid de afgelopen dagen echt heel vaak hetzelfde spotjes gezien. En dat is in andere jaren echt minder geweest. Ik kon wel heel vaag nog spotjes herinneren, maar die zag je dan maar, weet ik veel, één keer per week of zo. Nou, we bedanken u voor het campagnemoment. De oude campagne campagneslagree van Barack Obama. Kirsten Vadel, dank u wel. Geen dank. U luistert naar Radio. U luistert naar de WNL-verkiezingsnacht. En bent u nu kandidaat die mogelijk in die kamer kan zitten? Bel dan even naar 0800 1121, Want dan geven we u gewoon even een gratis momentje voor campagne. Zo vrij zijn we wel deze nacht. Goed, ja, de links heeft het al gedaan. links he? heeft het al gedaan. De Libertarische... Voor nee, de... Liberaal-Democraten. Ja, eigenlijk altijd in de lip war. Lip-Dep. Eh. Oh ja. En, nou, het oh, CDA zit bij dem. ons in de studio het komend uur het de VVD. Genoeg partijen die campagne kunnen voeren. Maar mist uw partij, bel dan gewoon even. Gratis naar 0800 1, 1, 2, 1. Waar sommige kandidaatkamerleden eigenlijk al zeker zijn van een plekje... en anderen bij voorbaat kansloos lijken, zijn er ook kandidaten die, eh, die, waarvoor het billen knijpen is vandaag. Zij komen volgens de peilingen net wel of juist net niet in de Kamer. Herman Wechter is zo'n kandidaat. Hij staat op plek 6 van de ChristenUnie. Volgens de ene peiling komt hij er wel in en de andere weer niet. Nou ja, we zullen het er met hem over hebben. Meneer Wechter, goedemorgen. Goedemorgen. Houdt Ik ben al nog... begonnen, hoor. Houdt u nog met de spanning? Ja, nee, ik ben al begonnen met billen knijpen. Ja? Dus, uh, ja, zeker, ja. Nee, het, is goed, het, het is spannend, ja. Ja, knaagt dat nou aan je? Die twijfel van, word ik er nou wel, word ik er nou niet? Want wat doet dat met je? Nou, ik moet zeggen, ik wist natuurlijk van tevoren... toen ik uh, op plek 7 terechtkwam, dat het spannend zou worden. Mm. Dus ik was op voorbereid. Dus in die zin, dat helpt wel. En 80% van de tijd, of laten we zeggen 70... Uh, ben ik er wel ontspannen over, denk ik, nou, weet je, als het, als het gebeurt, dan gebeurt het. En 20 à 30 procent van de tijd denk ik, oh, oh, af, wil dit zo graag, laat me alsjeblieft verkozen worden. En zo, en zo wapper ik een beetje heen en weer. Ja, want u wilt het heel graag, maar u heeft natuurlijk een mooie baan. De meeste mensen kennen u als eao presentator daar doet u het ja. uh, prima, lekker baantje. Waarom dan toch de politiek? Ja, het, het is toch ontzettend gaan kriebelen de afgelopen jaren. Ik, ik, heb, ik werk nu 12 jaar bij de EAO. ik ben... In alle hoeken en gaten van Nederland geweest. En ja, ik heb gewoon heel erg gezien hoe ongelooflijk veel invloed al die beslissingen in Den Haag hebben op gewone levens van mensen. En ik heb ook gezien dat het, wat mij betreft, allemaal toch echt wel beter kan. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar het onderwijs, hoe de overheid zich daar ontzettend veel mee bemoeit. en hoe, hoe erg de focus ligt op taal en rekenen. Waardoor kinderen die uh, wel creatief zijn, maar niet goed in taal en rekenen. toch voor dom worden versleten, om maar zo te noemen. Bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Nou, zo kan ik nog wel tien voorbeelden noemen ja. van dingen waarvan ik denk... ja, jongens, het kan echt beter. En ik wil gewoon heel graag meepraten in Den Haag. Ja. En was het toen eigenlijk gelijk duidelijk, het wordt de ChristenUnie? Uh, ja, want het is ook een beetje de schuld van de ChristenUnie... dat ik, uh, dat ik echt uh, naar Den Haag wilde. Ik, ik, ik, uh, ik, ik kende ze al, uh, al een tijdje, omdat ik in 2006 mee was geweest op Toené... om de, als een soort onafhankelijke uh, presentator de boel te presenteren... En langzamerhand uh, leerde ik ze beter kennen. Ik kwam wat vaker in Den Haag. En ja, er is een vriendschap ontstaan tussen mij en de ChristenUnie. Mm. En tussen mij en de politiek. En nou ja, die vriendschap tussen mij en de ChristenUnie is ook niet heel gek... als je als prestator bij een christelijke omroep werkt... Mm. En, en, die, en, en ja, is, de mensen met dezelfde missie toch ook, hè? Is er nou nog wel een weg terug? Ik bedoel, de EO moet natuurlijk ook de programma's die u op dit moment maakt... misschien dan een andere presentator geven. Kunt ja. u nog wel terug als u nou, zeg maar, zes zetels komen bij de ChristenUnie? Ja, ja ze zeggen van wel. De <laughs> oh, daar knijpt u ook nog de billen voor. Nou, nee, ik heb me echt voorgenomen toen ik aan begon van, van... dit is een groot avontuur. Ik ga hier vol, vol in. En dan wacht ik vervolgens 12 september af. En, dan, en wat er daarna gebeurt, dat zie ik dan alweer. En, en, en, en weet je, dat moment van het zien wat er gebeurt... dat is nu bijna aangebroken. De stembussen gaan straks open. Mensen gaan stemmen. En, en vanavond laat hoop ik te weten... of ik een enorme switch ga maken en in Den Haag mee mag gaan praten. Ja, en, en, wat er, en wat er dan verder gebeurt. Ik heb ook geen idee het wat er gebeurt, gebeurt. gebeurt. Gaat het wel of niet klikken? Nou, ik geloof echt dat het kan. Ja. Ik, geloof, ik ben er echt overtuigd dat het kan... En tegelijkertijd ben ik ook niet naïef. Ik weet dat het heel spannend wordt. Je zei het net zelf al. Het, het, het zou, volgens de ene peiling is het ja, volgens de andere peiling is het nee. Alleen, ja, ik geloof gewoon dat het kan. En dat is wel weer het voordeel als je dan toch een gelovig mens bent en bij de ChristenUnie zit. Ja, ik geloof wel in, in een wondertje. Dus ja, wat dat betreft ben ik er wel heel positief dat over. Dat zei Ari Slob volgens mij ook nog, toch? Ja, Ari ja. Slob zei ik geloof niet in de peilingen, ik geloof in God. Denkt u daar ook zo over? Ja, dat is voor mij een beetje zo'n soort motto van van deze verkiezingen, want als je echt... Misschien meer de... Ja, hij kan het iets makkelijker zeggen, hè? Nou, Hij zit er ja. sowieso bij, natuurlijk. Voor u ja. is het natuurlijk hoop op een wonder. Precies. Nou, ja, maar ook wel, ik heb ook wel vertrouwen in. Ik, ik, ik, ik denk echt... Uh, ik denk echt dat we gewoon, gewoon een fantastische... Uh, plek in, het, in, in de politiek hebben als ChristenUnie. Uh, het sociale van links... Het aanpakken van rechts. En dat, in, in dat gecombineerd in één partij. Wat wil je nog meer? En dan met het charisma van een presentator er nog tegenaan. Ja. Kijk, dat is 1 plus 1, 3 toch? Herman Wechter, hij komt in de Kamer als het uh, op zeven zetels komt. In ieder geval de ChristenUnie. Spannend. Ja. Succes ermee. Dankjewel. De Beatles, Come Together. En onze studiogast Dave Ensberg... kandidaat Tweede Kamerlid voor het CDA, had dit nummer aangevraagd. Want hij wist het al: de Beatles wisten het namelijk 40 jaar geleden al. We moeten samenkomen en ook in de verkiezingen. Of niet, Dave? Ja, we hebben samen, alle partijen hebben elkaar nodig om Nederland uit de crisis te halen. We moeten niet te veel polariseren, maar echt toe naar een verbinding. Hadden we maar vaker naar de Beatles geluisterd, uh, zullen we noemen. Je wil de partij graag voor jongen. We hadden het er net al over het CDA. Staat hier er nog voor open? Zeker, zeker. We hebben echt een enorme jonge lijst. We hebben heel veel jonge kandidaten. Ik ben zelf de jongste bij de eerste 44. Maar we hebben nog twee kandidaten zijn die jonger zijn dan ik. Ik ben 28 jaar en daarna heb je nog een kandidaat die 27 is. Iemand van 25. En zo zijn er heel veel verschillende jongere, jonge kandidaten. Maar vooral ook de jonge geest is er ook bij de mensen die ouder zijn dan ik. Uh, je ziet dus echt de behoefte om te zorgen voor de volgende generaties. En dat is niet iets pragmatisch zoals bij D66. Het is voluit volledige overtuiging als christendemocraat... dat je moet zorgen voor de volgende generatie. Dat noemen wij rentmeesterschap. Het is echt onderdeel van wie we zijn. Het zit echt in ons DNA. Zorgen voor de volgende generatie. Um, we hebben het net met je gehad over de, um, de voorkeurstemmencampagne... die je voor jezelf hebt opgezet. Um, heb je het gevoel dat, het, dat je het gaat redden? Je moet voor mij 26.000 stemmen dan hebben? Of, of zijn het er, of, uh, iets niet? minder. Tussen de 15.000 en 16.000 stemmen. Oh, dat van, het zijn er 10.000 minder. Maar nog steeds een hele hoop. Ja. Uh, ga, gaat dat lukken denk je? Of is het geen flauw idee. Nee, het kunnen er een paar honderd zijn. Het kunnen er tienduizenden zijn. Uh, ik heb geen flauw idee. Ik hmm. hoop het uh, van harte. Hmm. En uh, wat ik in ieder geval gedaan heb. Is dat ik op deze manier. Uh, door zo te strijden. Ook gericht op een bepaalde doelgroep. Uh, zoveel mogelijk stemmen heb gehaald voor de, voor de partij. Hmm. En dat is gewoon hartstikke belangrijk. Het CDA is vanuit zijn niet heel sterk. Zeg dan even in de grote steden. Niet heel sterk bij jongeren. En niet heel sterk bij bicootereerde Nederlanders. Ja. Daar heb ik, heb ik in geïnvesteerd. En dat is een heel erg belangrijk moment om in ieder geval als baas te leggen voor de toekomst van, van de partij. En ik, uh, dit is voor mij de eerste campagne, maar zeker niet de laatste. En, en voor jezelf, is het ina ook over vier jaar, of nee, in Nederland doen we er volgens mij twee jaar over... om een nieuw kabinet uh, of nieuwe verkiezingen eruit te schrijven. Dan de, is Dave Ensberg dan weer terug, mocht het niet lukken? Dit smaakt wel meer. Ja, dat is het enige wat ik kan vertellen. Ik, uh, dit smaakt me meer en wat ik, wat ik zei over het nieuwe wij. Uh, ik ga er ook mee door na de verkiezingen. Dus ik blijf in contact met die jongeren, met die biculturele Nederlanders... om bij hen te vragen wat speelt er, uh, wat houd je bezig. En ik ben natuurlijk wel nog steeds een kandidaat Kamerlid ook de komende tijd. Hè. Dus als er mensen wegvallen kan ik er uiteindelijk tussentijds inkomen. Mm. Dus ik wil graag horen wat er speelt in de samenleving... om ook die linkerpin te zijn met de partij. Maar heb je genoeg, voor jouw idee genoeg bekendheid gekregen in deze campagne? Nooit genoeg, maar wel heel veel. <laughs> en ik ben heel erg dankbaar voor de bekendheid die ik heb gekregen. En ik zal de komende tijd blijven doorgaan met, uh, met mijn verhaal. Want je, foc je, je focust je echt op, vooral op, echt op jongeren. Ook met een, een, een andere achtergrond. Maar is dat wel genoeg? Ja, dat is zeker genoeg. Al kijk dat jongeren in brede zin, daar heb ik me op gefocust. Dus of je nou wit bent of zwart. Het gaat eigenlijk om die verbinding tussen jong en oud. En die verbinding tussen wit en zwart. En daar heb ik me op, op gefocust. En of je nou, waar je ook vandaan komt, dat maakt me niet uit. Maar je hoort bij Nederland en jij bent de toekomst van het land. En als we nou naar jou kijken. Je had het er net over dat je graag een voorbeeld wil zijn voor deze jongeren. Wie, wie was jouw voorbeeld? Nelson Mandela. Nelson Mandela is... Echt mijn voorbeeld. Die man die staat voor mij betreft echt voor die uh, voor verbinding, vertrouwen, respect... en ook nog een ander woord, wat we heel weinig zien eigenlijk in de politiek, nederigheid. Je klein maken om grote daden te kunnen verrichten. Prachtig, wat een inspiratiebron. En is het, um, we hebben het ook al heel veel mensen gevraagd... het campagnemoment uh, van 2012, heel veel beschouwende dingen hebben we gehad... Uh, over debatten en over nou, game changers Um, en, en wat is het eigenlijk voor jou? Ook zoiets of meer iets abstract, abstracters? Nee, juist is, niet, bedoel ik. Het, het is, is meer echt. iets persoonlijks. Ja. Kijk, ik heb een aantal momenten gehad waarbij ik echt dacht: dit raakt mij. En een van die momenten was twee dagen geleden in Breda, waar ik dan was bij een campagnebijeenkomst. En dan vertelde mijn vrouw, die gehandicapt was die in een rolstoel zat, dat zij heel veel moeite heeft, ondanks haar universitaire opleiding, om aan de baan te komen. Dat werkgevers haar weigeren om aan de baan te komen. Dat deed haar zoveel pijn. Ze zo zat echt met tranen in de ogen. En toen, toen, ja, dat raakte me echt van binnen. Ook omdat ik kind ben van een moeder die gehandicapt was. En ik weet hoe het lastig het is om een aansluiting te vinden bij de samenleving... en om afhankelijk te zijn van de anderen. En als mensen je dan op basis van zaken waar je niks aan kan doen... dan je je toch buitensluiten, dan doet dat ontzettend veel pijn. En ik, uh, ja, dat raakte me echt diep van binnen. Ja. Nou, blijf even nog bij ons in de studio. We gaan even door naar onze volgende rubriek. En daar kun je misschien goed over meepraten. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zandingen. Nog 55 dagen te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Elke week volgen we de verkiezingen op de voet met onze verkiezingsexpert in Washington. Maar vannacht staat onze uitzending in het teken van de Nederlandse verkiezingen en dus ook de Holland-Amerika-lijn. Wouter Zantingen. goedemorgen. Goedemorgen. Ik had van onbekende bronnen gehoord dat jij Dave toevallig ook nog van de universiteit kent. Ja, dat klopt. Wij zaten bij elkaar in hetzelfde jaar. Hé hey, Wouter, goeiemorgen. Goeiemorgen. <laughs> lang een ja, toeval. <laughs> zo is de wereld we alweer heerlijk klein. Nou Wouter, jij zit natuurlijk echt heel goed in die Amerikaanse verkiezingen. Als jij het nu vergelijkt met die Nederlandse, hoe, hoe anders is het? Ja, de Nederlandse campagne is zo vriendelijk. Hè. Ik heb uh, helemaal geen negatieve campagnesportjes gezien nog. Het is ook uh, veel korter. In Nederland heeft volgens mij de campagne ongeveer drie weken geduurd. En aan uh, de VS zijn we hier al een uh, half jaar bezig en we gaan nog maanden door. Uh -huh. uh, ja, een van de grootste verschillen is ook wel dat... Uh, in Nederland politici nog echt geen mensen kunnen zijn. In de VS ja, moet je als een soort uh, robot uh, optreden. Want als je ook maar één kleine fout maakt... dan wordt het enorm groot uitgemeten. En dan, uh, ja, dan kun je het wel, uh, wel bekijken. Uh, aan de andere kant, wat ik ook wel heb gezien... is dat uh, Nederlandse politici uh, erg gebruik maken... van de Amerikaanse uh, verkiezingen. En dat er ook wel flink geleend wordt. Wat ik vond, zag, was dat... Uh, uh, Mark Rutte in een uh, debat een paar dagen geleden uh, de, kwam met de, met de uitspraak: er is niets mis met Nederland wat we niet kunnen repareren, met wat er goed is aan, uh, aan Nederland. Nou, dat is uh, natuurlijk letterlijk overgenomen van Bill Clinton uit uh, 1993, waarmee hij uh, toen Bush uh, versloeg. En ook vond het GroenLinks-thema zelfs uh, de tijd is nu, uh, dat is ook wel gejapt van Obama uit 2008. Ja, en, en, en, maar als we dan even kijken naar die debatten. Ik bedoel, uh, een anekdote dat, dat Rutte gewoon sorry zegt na een debat... over iets wat hij heeft gezegd, dat zou je in Amerika toch nooit zien? Nee, absoluut niet. Je kunt uh, nooit je excuses aanbieden. Uh, want dan word je gewoon helemaal kapot gemaakt. Uh, wat je ook ziet, uh, dat zelfs als je... Uh, iets, iets zegt zoals Obama, uh, uh, you didn't build that, dan heeft hij het over dat, je, dat jij, als jij een kleine businessman bent, een kleine ondernemer, dat jij die wegen niet zelf hebt gebouwd en dat je toch er wel ergens hulp van hebt gehad. Dat wordt dan helemaal uit de context getrokken en dan word jij uh, daar uh, heel erg op aangepakt. Dus je moet ontzettend op je woorden letten hier. En uh, ja, die stappen kun je niet maken en als je ze maakt kun je ze nooit uh, eruit komen. Ja. Um, we spraken net Dave even uh, buiten de uitzending om. En die had, we hadden al eerder aandacht besteed aan Amerika. De, de oude campagne van Barack Obama. Hadden we aan de telefoon over haar campagne-moment. En toen was de vraag van Dave... Nou ja, stel hem zelf maar. Ja, ik heb op straat heel veel jongeren gehad. Die zeiden tegen mij, jij bent misschien de nieuwe Barack Obama... En daarom ontlen ik het feit dat zeg maar, heel veel jongeren zeggen van... Hey, ik heb een voorbeeld nodig in de politiek waar ik me aan zelf kan, aan kan optrekken. Zeker jongeren met een bikker achtergrond Zie jij in Nederland ruimte ook voor zo'n Barack Obama die kan verbinden? Nou, ik denk dat dit in Nederland heel dat, dat erg belangrijk is. En, en, en goed zo kan zijn om, om, om zo iemand te hebben. Uh, uh, inderdaad, die een, een voorbeeld kan zijn. Uh, uh, zeker mensen die uit een niet zo goede beurt komen. Kijk, Obama was zo belangrijk hier omdat het... Uh, uh, heel veel uh, Afrikaanse-Amerikanen het idee hadden van... ja, wij, wij tellen toch niet mee. En dat, uh, het is zo belangrijk geweest voor die groep hier... Uh, dat ze nu toch het gevoel hebben... kijk, mijn kind of ikzelf kan ook ooit president worden. Dus ik, ja, ja. Dus ik denk dat het goed is voor Nederland ook, ja. Het is bijna die American dream... Maar als we dan nou nog even teruggaan naar het de, de Nederlandse debat. Als we naar Samson kijken, hij vertoont ook een beetje trekjes van Ronald Reagan wordt beweerd. Hoe is dat te zien? Nou, hij had inderdaad wat, wat campagne trucjes, of debat trucjes uh, gebruikt die Ronald Reagan had, uh, ook zelf had bedacht. Bijvoorbeeld de uitspraken, there you go again die had de Samsung vertaald, nou daar ga je weer. Dat is een klein beetje een minachtige manier proberen je, je tegenstander weg te zetten. Dus, uh, ja, Zo zie je maar weer dat ze inderdaad proberen uh, uh, ja. ook wat te lenen bij de Amerikanen. En, en uh, nou ja, niet helemaal andersom, maar is er ook maar één krant, één van de vele sites die ook maar een klein beetje aandacht besteedt aan onze verkiezingen... of gaat het totaal langs alle Amerikanen heen? Ik heb er opvallend veel over gelezen. En In uh, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times... En het heeft uh, vooral in de context van uh, Europa wordt gezien, want men vindt dat uh, wat er in Nederland nu gebeurt heel erg grote invloed kan ah. hebben op, uh, op de Europese discussie en vooral Kijk. de discussie over Griekenland. Dus waar een klein land groot in kan zijn, we hebben het toch maar weer eens bewezen. Ja. Nou Wouter en volgende week zijn we weer bij je terug... met een echte originele Holland-Amerika-lijn. En dan praten we verder over de Amerikaanse verkiezingen. Ook wil ik onze studiogast bedanken. Jij was dit uur bij ons in de studio. Dave Ensberg van de CDA. We hopen natuurlijk dat de CDA tot de 27 komt. Maar misschien wel met voorkeur stemmen. We zullen het nooit weten. Dankjewel. je Alles bedankt voor jouw stem. Ja. <laughs> <laughs> een uh, drukke dag heb je nog. Uh, fijn dat je hier kon zijn. Volgend uur trouwens um, een nieuw uh, Kamerlid of potentieel Kamerlid die uh, bij ons aanschuift. Maar eerst hebben we, um, nou ja, de, voordat we naar het nieuws van NOS gaan... zelf nog een nieuws uh, opgeduikeld, Robert Smit. Ja, want in het Gelderse Groenlo is de brand weer met groot materieel... uitgerukt naar een brand bij een pluimveehouderij. Daar vond dus momenteel een hele grote brand. Uh, bent u ooggetuige van die brand, dan kunt u bellen met onze redactie. Uh, 0800-1121, dus 0800-1121. Nou, weet u dus iets van uh, dat pluimveebedrijf, waar was het ook alweer? In het Gelderse Groenlo. In het Gelderse Groenlo. Heeft u daar wat van gezien? Bel even naar 0800-1121, ons gratis nummer. En uh, wij zijn er het volgende nu weer met het laatste uur van de WNL-verkiezingsnacht. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.